Drie uur. Dit is Radio 1. Het Tijd van de Brink. Je doet mee aan een spelletje op televisie... en loopt door een verkeerde druk op de knop net vijf miljoen mis. Hoeft niet per se, denkt advocaat Peter Plasman. Maar nu is het NWS Journaal met Renate Evers.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 kleiner bereik. Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van maximaal 250 miljoen euro. De man die vanmorgen bij het kantoor van de Turkse premier Erdogan is aangehouden had een nepbom bij zich. Volgens Turkse media had hij schulden en probeerde hij daar aandacht voor te vragen. Vijf minuten voor zijn komst had hij de politie gebeld om te zeggen dat er een zelfmoordaanslag zou worden gepleegd. Premier Erdogan was op het moment van de aanhouding niet op zijn kantoor.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 Die belangen moeten gewoon goed geïnventariseerd zijn. Dat besluit dat je dat hebt gedaan moet goed onderbouwd zijn. En bij de inventarisatie van die belangen zijn wat de rechtbank betreft... gewoon te veel kanttekeningen te plaatsen. En daarom kan die belangenafweging niet goed worden gemaakt, zegt de rechtbank. Uit een onderzoek bleek al dat de verontreiniging op het stuk snelweg... flink is gestegen sinds de maximumsnelheid omhoog ging. De Olympische winterspelen van komende winter in Sochi... krijgen het zwaarste antidopingprogramma ooit. Dat heeft voorzitter Bach van het Internationaal Olympisch Comité gezegd. Er wordt vooral meer gecontroleerd voor de wedstrijden. We have decided voor the Sochi Olympic Winter Games to increase the pre-testing program by 57%, compared to Vancouver. Bijna 60% meer controles, dus. Het IOC zegt dat de dopingtests ook een stuk effectiever zijn. De nog levende leden van Monty Python hebben op een persconferentie... meer bekendgemaakt over een nieuwe theatershow. Ze beloven oude stukjes, maar met een andere afloop. De persconferentie verliep chaotisch met veel grappen. De nieuwe show van Monty Python is 1 juli volgend jaar... in de O2 Arena in Londen. Volgens Eric Idle hoeven de fans niet bang te zijn... voor onbetaalbare kaartjes. We verkopen kaartjes voor 300 pond minder dan de Stones. Aldus Idle. Het weer in het zuidoosten, wat mottenregen in de rest van het land. is Het droog en in het noorden schijnt wat zon. Het is 4 tot 7 graden. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan 3 graden in Limburg en 9 op de Wadden. Advocaat Peter Plasman klaagt de postcode loterij aan. Over een paar minuten gaat hij in debat met Elma Draaier. Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom. Wie trekt er nou echt aan de touwtjes in Den Haag? Dat is een van de vragen die de jaarlijkse nieuwsportrapporteur onderzoekt. En het was dit jaar het Nationaal Toneel. Anna Hoekstra en Sally Harmse, jullie hebben een paar maanden achter de schermen mogen meelopen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. Hallo. Hebben jullie echt alles gezien wat je wilde zien? Uh... Dat weet ik niet, want misschien hebben we wel dingen gemist. Maar dat weten we dan niet, want die hebben we dan niet gezien. Maar, maar we de dingen die je wilde, wilde zien, vroeg ik. Ja, ik denk het wel. We hebben wel, we hebben wel heel veel verschillende, verschillende hoekjes van, het, van, het, van, het, van, het, van de politiek gezien. Ja, maar de minister gaat waarschijnlijk niet? Mm, nee, geloof het niet. Nee, nee. nee denk een beetje vernietigend aan. Nou ja, ik hoor zo, nee, nee, nee, ik hoor zo nee, wel nee, waarom. Nee. En zometeen gaat advocaat Peter Plasman en columnisten in Elma Draaien... met elkaar in debat uh, over de zaak die advocaat Plasman... tegen de postcode-letterij heeft aangespannen. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag Renze Sinkgraven. En uw mening horen we graag via Twitter, hashtag DDD... of gaan naar onze website, ditistedag nu. Maar eerst een appeltje. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Alma Draaier, eh, columnist, onder andere bij Trouw. En je wil het graag hebben over dit moment. 125.000 euro kun je nu krijgen voor koffer 17. Ik zeg nog tegen Linde, ik zeg, nou, ik zeg, wij spelen gij door de volgende na de pauze. Want het is gewoon ook heel veel grote bedragen en uh, daar gaan we voor. Hij sloeg met enige resoluutheid op de knop. En daarna had hij spijt. Het moment voor verstandsverwijzing, denk ik maar zeggen.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 Ja, Elma, er zijn nog drie mensen in Nederland die niet precies weten waar het hier om gaat. Zou je het willen uitleggen? <laughs> nou, um, ten eerste, we leven natuurlijk in een gelukkig land. Hè. We hebben het eerst wekenlang gehad over een kinderfeest. En nu gaan we het wekenlang hebben over het vrede lot dat deze deelnemer aan de miljoenenjacht heeft getroffen. Dat is een spel waar uh, dat onder leiding staat van Linda de Mol... En dan kun je heel veel centjes mee verdienen. En deze man die uh, drukte op een knop en dat had hij niet moeten doen. Ik heb meteen spijt. Wat even voor mijn beeld. Hij, je hebt een geldbedrag, 125.000 euro in dit geval. Ja, en en je loopt, hebt een koffer. Ja, er lopen allemaal dames met koffertjes. En dan moet je een koffertje kiezen. En dan hopen dat daar een mooi bedrag in zit. Nou, die meneer had al 125.000 euro. Ik zou er echt reuze blij mee zijn. Maar hij liep doordat hij... Uh, door, op die knop had gedrukt, om het zo samen te vatten, liep hij 5 miljoen mis. Als hij niet op die knop had gedrukt, had hij 5 miljoen gekregen. Juist. En dan even om het in proportie te zien, dat is 1 vijfde van het bedrag... dat afgelopen maandag is opgehaald voor de Filipijnen. Dus echt een heel serieus bedrag. 25 miljoen en dit is 1 vijfde van dat bedrag. Ja. Wat is je punt? Uh, nou, ik ben vooral heel erg nieuwsgierig... Omdat als ik het zo mag beginnen met uh, meneer Plasman. Waarom een, uh, toch, uh, een, een strafadvocaat van uh, statuur... waarom die zijn diensten heeft aangeboden in deze zaak? Want zo is het toch gegaan? Dat klopt, hè? Dat u zelf uw diensten heeft aangeboden. Uh, nou, de, enigszins anders. Ik heb, uh, dat was wel de bedoeling om mijn diensten aan te bieden. Dat ja, zegt u heeft zelf meteen hem bij. gebeld, toch? Ik heb hem gebeld... Uh, ik heb gezien wat er gebeurde. Ik had U bent een trouwe kijker van de miljoenjacht, Van de laatste ronde, van de okay. finale ronde. De rest boeit me niet, maar die koffertjes dat vind ik machtig interessant. Okay. En uh, ik zat te kijken en toen zag ik gewoon dat die man per ongeluk op de knop drukte. Ik zag ook dat iedereen dat ook meteen door had, inclusief Linda de Mol. En toen zag ik uh, geharrewar en toen zei de notaris... nee, reglementen zijn reglementen, nu is het spel geëindigd. En dan ben ik jurist genoeg om dan meteen in de reglementen te duiken. En toen ontdekte ik dat, uh, dat daar helemaal niks over geregeld stond. Die, die hele rode knop komt in de reglementen niet voor. En toen dacht hij, ik: ik bel de man... Op. Toen, heb ik, uh, uh, toen kwam de man steeds meer, uh, inmiddels mijn cliënt kwam steeds meer als een soort loser, een sukkel naar voren, omdat hij uh, per ongeluk op de knop had gedrukt. Nou, dan en... moet het toch bestrijden. Hij, hij was juist vrij groot, want hij zei meteen na afloop in allerlei programma's en, en tegen journalisten: Pech is pech, ik bedoel stom en heel erg vervelend. Maar goeie hij, hij deed dat juist, en... ja, hele goede verliezer. Ja, en maar... nu zien we een heel andere man. Nee, maar hij toonde zich een goede verliezer, overtuigd wat hij was. Door en Linda de Mol en de notaris en het reglement dat het allemaal eerlijk was toegegaan. Hij pakte dus duidelijk zijn verlies. Maar hij werd wel afgeschilderd als een loser... die op die knop had gedrukt wat hij niet wat wilde. Maar door wie dan? Overal. In alle kranten, alle berichten over hem. De sukkel, dat, dat is gewoon uh, na te gaan. Nou, dat, uh, dat greep mij. Ik heb hem gebeld. En so, ik heb maar wou ook, u nou zeggen dat greep mij aan? Nee, dat greep, dat greep mij. Dat pakte mij nog oh, extra voor u. die okay, zaak. Ja. En ik heb hem gebeld en ik heb uh, gezegd. Ik, als ik, uh, ik, ik wil je een advies geven. Win juridisch advies in over je positie. Toen heeft hij gezegd, ja, ja, dan loop je allemaal camera ploegen. En uh, daar moet ik nog eens over denken. Want zo zijn wij, daar zijn wij de mensen niet naar. Ik zeg goed, dat is prima. Denk erover. Uh, praat met je echtgenoot, want die had er ook mee te maken, uh, dan hebben we eind van de week nog wel contact. Wat er toen gebeurde. Dus tussen het eerste en het tweede contact... was dat hij door de postcode loterij herhaaldelijk is gebeld... waarin hem werd afgeraden nee, om met een dat advocaat... Dat wordt door de postcode Nee, loterijen. maar dat... dat ik heb geen enkele reden om aan de woorden van mijn cliënt te twijfelen. No, maar die ik telefoon... heb geen enkele reden om te twijfelen aan de woorden van nee. de postcode loterijen. Nee, maar daarom gaan we dat ook gewoon uitzoeken. Want die telefooncontacten die zijn natuurlijk gewoon geregistreerd. Ja, anders dus weet de NSA het wel. Die luistert al ja, Dat, ja, dat, ja, dat, ja, ja, dat ja, komt allemaal prima in orde. Maar hij is gewoon gebeld door de postcode loterij. Een aantal keren met het advies om... Uh, maar goed, toen heb ik Om, af, is het om niet te praten geworden? met een advocaat, want dat zou slecht zijn voor zijn naam. En toen heeft hij gezegd, als dat tegen mij gezegd wordt... dan duidt dat erop dat er mogelijk wel heel goed iets mis kan zijn. En toen heeft hij mij gevraagd: Ik hoor graag je advies. En ik heb begrepen dat u, dat u het uh, op no, no, queue, no pay no cue basis doet, hè? Dat is uh, althans wat op de website nou, staat. Nou, het is ook, ja, maar er wordt gewoon heel veel. Nee, op, mijn, op de website uh, recht op miljoenen.nl. <lacht> bestaat echt daar, hoor, jongens? Recht op miljoenen.nl bestaat echt. Daar staat dat ik pas kosten in rekening neem op het moment dat, uh, dat hij uh, zal zijn uitbetaald. Maar dat is toch no Q.N.O.P.? no, queue, no pay? Nou, no Q.N.O.P. no pay is meer dat je zegt... Uh, als, je, als we niks verdienen, betaal je niks. Als we wel wat verdienen, is de helft voor mij. Of dat soort percentages. En zoveel Daar is, wilt u nu hebben? zegt U, u hoeft geen 2,5 miljoen. Uh, uh, ik, ik kan het gewoon heel simpel zeggen. Wat we hebben afgesproken is dat hij niks betaalt... zolang er niet aan hem wordt betaald. En alle kosten voor mijn rekening, inclusief een kostenveroordeling... inclusief het bouwen van de website... Alles. En als er betaald wordt, dan krijgt hij gewoon van mij de rekening voor mijn kosten. tot een maximum van 10% van het ontvangerbedrag. En dat is, fijn, is, het is dat uw gewoonte om cliënten zelf te benaderen? Te, of uh, potentiële cliënten zelf te benaderen? Nee, dat, dat is de eerste keer in mijn carrière. Maar hoe is dat nou toch mogelijk? Nou, maar helemaal als we het in proporties zien. Hè? Want ik, ik bedoel, het is natuurlijk wel uh, heel erg verdrietig voor deze manier. Maar ik kan me toch zo heel veel schrijnende zaken voorstellen die waarvoor u zich zou kunnen inzetten als gerenommeerde stafadvocaat... Ja, dat in de plaats hele... van zo'n ja. zo nee, zo zaak. Ik, dat doe ik de hele dag. Dus dat is uh, geen enkel probleem voor mij om dit erbij te doen. Ook uit een soort uh, liefhebberij, want ik vind het echt een fantastische zaak. Zo schat ik hem toen in. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik daarin inmiddels gelijk heb gekregen. M want... Nou, die heeft toch wel de media een beetje gevolgd de laatste tijd. Ja, maar tijd. goed, dat is niet zo moeilijk om die te kiezelen voor zo'n zaak natuurlijk. Het is een fantastische zaak, juridisch. Als u kijkt wat er allemaal over gesproken wordt door deskundigen... de meningen verschillen overal. Uh, ja, en, heel en de crux is dat in de reglementen niks over een rode knop stond, toch? Nou, de crux is dat er A, in de reglementen die toen van kracht waren... niks over een rode knop stond. En dat daarna maar dat betekent ook dat het spel tot nu toe altijd uh, niet goed volgens de regels is verlopen. Want altijd die knop, die was het moment. Um, ja, dat is wel grappig. Ja, ik nou even, laat ik het nou kast, eens even over he? de knop hebben. Hij <laughs> laat ik, nee, laat ik, ik kan gewoon, gewoon uitleggen dat het Vakker. toch even anders ligt... Dan, dan de tegenstanders van mijn actie zeggen. Hij drukt op die knop. Dan zou je zeggen, dat wordt gezegd... dan is het toch volkomen duidelijk dat het spel geëindigd is. Dat weet toch iedereen, dat zien we toch allemaal. Linda de Mol zegt, op het moment dat zij doorheeft... dat hij per vergissing drukt dan doen we het toch net of het niet gebeurd is. Ja, dat hoorden we net in het fragment. En dan zegt hij, kan dat? En als het dan voor iedereen duidelijk is... dat rode knop is beëindiging van het spel... dan zegt Linda de Mol toch, nee, dat kan niet. Hmm. Maar wat zegt ze, dat weet ik niet. Ja, er ontstaat nu nee. twijfel. Maar dat je weet ik niet. Dus als Linda de Mol het niet weet... Als moet mijn cliënt het, het dan wel dan, weten. Wie weet het dan wel? Maar ja, dan het, moet mijn cliënt het wel weten. Maar de, de Mol het... helemaal gelijk dat in die reglementen... later een zinnetje is toegevoegd. Nou, ik, dat het geloof... is. Dat is het zinnetje over de rode knop. Ja, he? Dat hebben we later gedaan. Die dacht, nou we moeten dat verduidelijken. Ja, ze zeggen zelf, we hebben het niet in de spelregels veranderd, maar wel op de site. Geloof precies, ik. op de site. Nee, is, maar nou. de mensen die aan de maar, site maar die, gaan die worden rode... verwezen naar die spelregels waar die rode knop is toegevoegd als ja, maar... vragen stellen over dit probleem. Uh, ik wil mag mag even, nee, maar mag ik ik even, even, even ja. Want Dat zinnetje is erin gesmokkeld. Maar die rode knop die was daar. En iedereen die dat spel ziet... Die, die wist wat die rode knop betekende. Toch? Behalve dus Linda de Mol. Want die zegt, ik nee. weet het niet. Dat is natuurlijk onzin. Nee. En je ziet die man ook buiten dat heel wel bewust op die knop slaan. En dan zie je hem denken, oh, wat heb ik gedaan? Hij hoort ook de hele zaal oor roepen. Nou, dat overkomt mij ook wel eens. Dat ik een stomme... Ik, ik speel wordfeud. Nou, leg ik een stomme zet. Denk meteen, oh, dat had ik nooit moeten doen. Dat is menselijk, dat is pech. En meneer Plasma maar, is pokeraar, dus die kent dat ongelooflijk ook. Ik, ik wil daar wel even iets aan Herkent toevoegen. Kent u die emotie? Pech ja. hebben? Uh, ik herken de emotie dat je uh, een aanbod niet wil accepteren... dat je je vergist bij een handeling. Die emotie ken ik, die is in het recht geregeld. Dat ik eigenlijk Dan heb je geen wilsovereenstemming. Maar ik wil er wel iets nog aan toevoegen. Want voordat hij op de knop drukte... is uh, toen zoals de opname gestopt, is aan hem gevraagd... onder andere door Linda de Mol, wat doe je? En toen heeft hij gezegd... Wij gaan door. Hij heeft ja, hij, met hij kan vrouw. toch in verwarring zijn geraakt. En ineens denken: nou, ik, want Je nou. ziet hem echt heel wel bewust. Nou, ja, ja, ik wil, nou, graag, nou, wil graag weten waarom jij er zo over opwindt. Nou, meneer Blasman wint zich heel erg Ja, maar op, jij wint je over. een van hele rechtszak. Omdat ten eerste. Nou, dat is geen opwinding hoor. Dat ik doe wel meer rechtszaken. Dat is niet altijd uh, opwinding. Dat is gewoon okay, dan dan Je werk. besteedt hier en veel, veel energie leuk. aan. En je ja steekt er veel tijd in. Omdat je kennelijk vindt dat hier een groot onrecht is. Ten eerste vind ik buitenproces. Ik vind het buitenproportioneel. Het is zeker een man met een talent als u heeft. Kan, is, is echt kan zijn energie aan betere zaken. Doe spelen, maar daar is dus. uh, het, het, Die man heeft. God, ik mag niet vloeken. Nee, liever niet. Maar 125.000 euro gekregen. Hij loopt wellicht 5 miljoen mis. Is hij, billig, die, dat Is hij misgelopen? Dat is toch ja. niet. Mag, mag dat ik, ik, dat ik, maar, je. Boris, het even. Even één keer, Boris. Nienke is, want die zit al de hele tijd met de handen voor de mond. Ja, ik vind het ongelooflijk dat wij in deze tijd, in deze wereld om zoiets, ons druk, bent het volkomen met je eens, Elma. Dat, dat u inderdaad hier uw tijd aan besteedt. En nu wij hier onze tijd en Boris, heel Nederland... Van, het oh, ik ik Boris, vind het ja, ik vind het ik vind het, ik, ik vind het eigenlijk fascinerend. Um, dat vind ik het veel meer. En um, ik wil daar helemaal nog geen eindoordeel over vellen. Maar ik vind wel één raar rare, rare iets in uw betoog. Ja, namelijk word? dat u zegt dat u 5 miljoen eist. Want hoe dat spel in elkaar zit, is dat je... Uh, doorgaat en dan, weer een, en dan weer een nieuwe optie voor krijgt. Ja. Dus ik denk uiteindelijk, als ik het mag gokken hoe dit gaat eindigen, dat er misschien in de midden wordt ges, uh, geschikt en dat de volgende ronde, namelijk die die heeft gemaakt, en daarin moet je weer een nieuwe keuze uh, ja. maken, dat daar het bedrag uiteindelijk op neerkomt. Maar ik vind het fascinerend, als het, nou, we gaan het zo meteen over theater en ja, En als, over filmen, als we het meest we, we, over dan is het fantastisch. Ik fantastische veel uitzendingen over nee, goed. Nee, nee, het is een jongen, fantastische keer. Maar even op die vraag, want dat is een hele logische vraag. Er wordt ook heel veel gesteld maar ik beroep me gewoon op het spelreglement, dat okay. doe ik wel. Dat is helder geworden. En daar staat in, u krijgt een koffer, de inhoud van de koffer is van u... totdat u een bot van de bank accepteert. Dat heeft hij niet gedaan, ja. dus de inhoud is voor hem. Okay. En ik wil nog één ander... Maar de tijd mijn... is echt nee, een nee, beetje op, dat is nee, die, die voor die dames naast u. Ja, maar ja. die mocht ik net maken, helemaal tot dat slot. In de studio kon hij 125.000 pakken, dat heeft hij niet gedaan... Uh, hij wordt, hij werd, mensen worden toegejuicht als ze doorgaan. En dan is het spel afgelopen en dan zegt hij buiten het spel... ja, de, de regels zijn niet eerlijk geweest en dan is het, uh, is het helemaal fout de boel. Okay. Maar in de studio wordt er alleen maar gejuicht, ook door Linda de Mol... als mensen doorgaan oh, Anna, en meer en weer lally. Okay. Yes. Anna Hoekstra en Sally Harmsen van het Nationaal Toneel. Dertien weken hebben jullie in de Tweede Kamer rondgelopen... en in de een aangelegen percelen, zou ik maar zeggen, daar mm -hmm. rond het Binnenhof... Uh, en Boris van der Ham is er ook, oud-politicus en uh, oud-acteur... en jij verzorgde gisteren de Lunshoflezing. lezing Met jullie gaan we praten over het toneelstuk dat erover is gemaakt... gisteravond in première is gegaan. Hoe was het? Niet zozeer ja. het stuk, maar die 13 weken. Fantastisch. Het was echt uh, een soort van Alice in Wonderland. Safari-tocht. Ja. En ja. waar zat hem dat in? Wat was er zo leuk? Nou, het is natuurlijk een wereld waar wij op zich helemaal geen... Ik had er eigenlijk geen idee van. Je hebt natuurlijk het beeld wat je van politiek hebt... dat komt tot je via de media... En dat is eigenlijk best wel beperkt, kwam ik achter. Dus toen ik daar rondliep en die mensen zeg maar echt aan het werk zag... toen kreeg ik een heel ander idee van hoe het in elkaar zat... dan, dan wat ik daarvoor had. En dat was wel heel bijzonder. En, en wat was er anders? Was het indrukwekkender of was het simpeler? Het was eigenlijk... Eigenlijk was het zo... Ik dacht, oké, okay, ik ga me erin verdiepen, want dan begrijp ik er meer van. Maar iedere keer als ik me meer verdiepte in een bepaald onderwerp... werd het eigenlijk complexer. Ja, dus dus je, je, je denkt, we gaan naar een, naar een dierentuin bijvoorbeeld... en we gaan uh, beesten kijken. Ja. Maar je ontdekt eigenlijk dat je in een heelal bent beland... wat aan het uitdijen is. En, dus, en dan onderzochten wij natuurlijk de politiek, maar ook de media. En dat is hetzelfde, daar is, het, is hetzelfde verhaal. Je denkt, oh, ga... het diijt uit en het diijt ja. uit... en er zijn allemaal gangetjes en deurtjes waar je doorheen kan... en dan komt er weer een nieuwe kamer met allemaal nieuwe beesten. En... Ja, dus <lacht> dan komt de, de fantasie... Liefhebber, tenminste in ons naar boven. Want dan gaan we inderdaad, dan gaat het over gangetjes en deurtjes en oh, wat zegt die. En, en hoe beweegt en zo alles iemand. alles staat met elkaar in verbinding. Dus de, alles. Ook dus letterlijk met gangetjes en zo tussen nieuws en de Tweede Kamer. En dat was natuurlijk heel spannend. Want we hadden een pas waarmee we overal naar binnen konden. Dus dat was gewoon heel erg tof. En maar dat, dat is dus letterlijk, maar ook figuurlijk, dat de hoe de media, zeg maar, hoe alles met elkaar verbonden is. En, en, en ook. Maar is dat zo, want dat is het beeld: hè. het is één kluwen en het, de, de, iedereen doet het met iedereen. Het is één grote pot nat, iedereen uit elkaar de hand boven het hoofd. Is maar dat, dat, dat is het beeld een... wat jullie hebben bevestigd gekregen? Nee, maar dat, is, dat, dat heeft een soort van negatieve connotatie. Maar dat is he, volgens mij helemaal niet negatief. Nee, wij zijn niet. Dat is zo grappig. Dat, misschien is dat een generatieverschil. Het is meer iets wat je ziet. Dus, maar volgens mij is dat bij meer systemen aan de hand. Word ik nou eens een oude man weergezet? Heb ik een beetje. ik ben in ieder geval ouder dan wij. <laughs> en wat zie ik dan precies verkeerd? Nee, nee, nee, nee. Oh. Wij zijn niet zo. Ik geloof niet dat wij dat beoordelen. Of tenminste, als ik dat mag zeggen. Jullie kijken er ja. meer vanaf. Nee, wat nee gebeurt het is dan? wat je ziet. Dus dingen zijn van elkaar afhankelijk. En soms houden mensen mijn hand boven elkaar. Het is meer iets wat je registreert en verder dan niet. Je hebt er geen oordeel over. Nee, het is op zich of, niet verkeerd dat, verkeer niet dat de journalist de politicus nodig heeft en andersom. Ja. Dat is niet iets verkeerds. Terwijl het wel vaak wordt neergezet als iets verkeerds. Ja. Is jullie respect voor politie toegenomen of afgenomen? Toegenomen. toegenomen. Zouden alle Nederlanders hetzelfde moeten doen wat jullie hebben gedaan? Zou dat goed zijn voor de democratie? Het zou wat druk worden daar, zeg. Nou ja, niet allemaal tegelijk. Ja, ik denk dat dat wel... Dat, dat, dat, dat, het is sowieso een heel leuk uitje met je middelbare school. <laughs> dus, ja, nee, maar 13 weken... Nou, dertien weken is misschien een beetje overdreven voor alle Nederlanders. Maar op zich denk ik dat het heel goed zou zijn. En omdat je ook, wat ik al eerder zei... Dat je, dat, dat, dat je de politicus aan het werk ziet... in plaats van de flarden die de media oppikt. Dat is toch heel vaak niet wat er, waar het daadwerkelijk over gaat. Nee, dan is het ook een beetje een aanklacht tegen de journalistiek. Eigenlijk wel, een klein beetje, ja. Nou ja herken je dat, uh, uh, de politicus? Nou ja, het is natuurlijk heel vaak zo dat als je een debat voert... Dat dan een, een cheesy ding eruit wordt gelicht. Terwijl uh, het inhoudelijke conflict bijvoorbeeld dan niet interessant genoeg wordt gevonden door de media. Dus dat is heel vaak zo. En daar spreken we elkaar ook wel op aan. En ook journalisten. Ja, en die zeggen dan weer. Ja, nou had jij jouw punt wat, wat, wat punten moeten formuleren. Dus het is ook een wisselwerking. Je moet dat dan ook wel weer goed aanleveren. Ja. Maar um, ja, weet je, het punt is. En dat vond ik heel erg ook mooi aan de voorstelling die zij hebben gemaakt. Is dat zij eigenlijk te zien van hoe in eerste instantie ze heel cynisch en alleen maar wantrouwig naar de politiek keken en ook naar journalisten. Ik kan me nog een gesprek herinneren met Sally, wat we helemaal in het begin van het proces hadden. En dat ze me aankeek en ik zei: En ik ben zelfs ex-politicus, ik vertrouw jou niet, want je bent politicus. Zij zei tegen jou. Ja, ja oh, okay. dat weet ik nog Ja, ja. Echt, echt. En, en dat, daar zit iets achter je bent van toch een ook soort. Ik soort te vertrouwen, Boris. Ja, uiteindelijk ben jij ook niet te vertrouwen, jij bent acteur. Maar, um, nee, maar het punt is dat je, dus dat het allemaal uh, heel erg wantrouwig. was. En eigenlijk, wat, wat jullie gisteren lieten zien, is van naast dat wantrouwen. en het gezonde scepticis die je moet hebben. richting mm -hmm. alles wat macht heeft. Uh, is het niet echt heel erg vruchtbaar om alleen maar cynisch te zijn. En cynisch nee, te blijven. En dat zal ik heel niet mooi in jullie voorstellen. Het is niet constructief. Nee. Dus... En jullie deden ook een beetje, uh, althans, ik, ik, ik ben er gisteren uit geweest, dus ik heb gekeken. het gevoel kregen jullie van. ja, het is allemaal ook klein bier, want we hebben het fantastisch hier met z'n allen. We praten over vijf miljoen, uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook iets heel treurigs, denk ik. Dat, dat, het het nu daar, nou, dat we het fantastisch hebben? Nee, dat niet, maar dat we het nu dus daarom, da daarover hebben. Maar dat suggereert ook, dus het, het ook maakt niet bepaalde... zoveel uit de, wat we in de politiek doen. Want in, in, in, in grote lijnen gaat het heel goed met Nederland... en dan kan je een keer een klein beetje naar links of naar rechts. Maar joh, het ja, kan schelen. Dat is natuurlijk wel zo als je het echt op metaniveau bekijkt. Maar ik denk wel dat het wat, wat mij heel erg is overkomen... dat juist doordat ik dat ging zien... en doordat ik heel moeilijk vond om echt één conflictpunt te vinden... in die politieke wereld... Want alles wordt plat genuanceerd. Of met mij veel, mag ik wel zeggen, toch? Ja, D66 <lacht> natuurlijk. Zinnen. Maar um, um, voelde ik me soms heel erg lam geslagen. Okay. En voel je soms ook, ja, waar je wilt, zoekt toch naar een kern. In, gewoon een, een levenskern ergens. Dat en niet moet gevonden. toch ergens zitten? Verschilt dat niet Jawel. bij politicus? Dat de ene wel echt een, een ideaal heeft en de ander ervoor het spel zit. Ja, wat jij net zegt, <coughs> dat het in het systeem allemaal niet voor veel uitmaakt. Ja, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Dat dacht ik uit. op te maken uit jullie voorstelling. Nou, dat, dan heb, dat, is het volgens mij niet iets, een constatering die je kan doen. Wat wel zo is, tenminste, wat ik heel erg heb gemerkt, is dat het systeem is gewoon heel log is. Dus als je iets wil veranderen, ook al heb je ontzettend veel goede mensen en, en hersens en. <Klacht> insteken gevonden. Dan nog is het een soort tank, die als je met z'n allen aan de linkerkant van het stuur gaat hangen, gaat maar zo langzaam naar links. Of... Ja, dan moet je een soort van doorzien. En wat ik heel mooi in de voorstelling vond, en wat ook wel herkenbaar is, is dat er op een gegeven moment een scène zit met een teleurgesteld ex-politicus. Die echt helemaal huilend, nou ja, dat werd ook prachtig gespeeld door jou, maar uh, ...huilend zat en het is één groot... Uh, ...en dus, uh, alle mensen die je in eerste instantie vertrouwen die, die, ...die lap je erbij... ...en het is nou, heel erg on, ja, oneerlijk allemaal. En je kan daar op twee manieren naar kijken... ...en dat is het, ook het lastige van de politiek... ...is aan de ene kant kan je zeggen... ...de oneerlijkheid van iemand anders... ...of de traagheid en de logheid van het systeem... ...dat is eigenlijk aan te klagen... ...maar je kan ook zeggen... Je hebt dus politici nodig die dat aangaan, geduldig zijn, door ja, blijven zetten... totdat je oude. wel wat verandert. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen in de afgelopen honderd jaar in Nederland... ten goede veranderd. En dat komt door aan mensen die vasthouden. En vasthouden ja, dat was gisteren wat, wat jij huilen. ook zei in de hè? Want tien keer wordt er een motie ingediend en dan zeggen ze allemaal... je doet het voor de buren en de elfde keer bleek je gelijk te hebben. Ja, ja Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar uh, Irak. Irak hè, dan werd er echt uh, door de oppositiepartijen tien keer moties ingediend. Voortdurend werd er geroepen, het is, dit is alleen maar symboolpolitiek... En dit is Onzin en nu zit alleen maar te pesten. Dit is het uitholling van parlementaire systemen en na twee jaar gezeik en irritant zijn kwam uiteindelijk dat dat mooie uh, of dat goede onderzoek er wel. Dus ja. je moet gewoon soms. Ja, Weber ja. Weber heeft dat, een filosoof, ooit gezegd... politiek is boren in hard hout. Dat moet je mm -hmm. heel lang volhouden en ja. dan kom je ergens. Elma? Ja, ik ben zelf altijd ontzettend blij dat we zo, zo log en zo stroperig... en al die klachten die je altijd hoort. Want ik ken wel systemen waar het allemaal heel gladjes verloopt. Ja. Maar dat heet, het begint ook met een D, maar is ja. het is een heel ander systeem. Het ja, hoort bij ons systeem wel... dat het stroperig en oh, ja. sloom is... en saai en vervelend. Plat en ben ik zeer. ongelooflijk blij en met En gelukkig hebben we nog ja, de Eerste Kamer, zeiden jullie gisteren ja, in de Ja, dat voeten. is natuurlijk onze onze grote kracht, al onze supergrote kracht en onze grote zwakte. Maar beluisterde be ik aan het eind van jullie voorstelling... toen jullie het over Griekenland hadden... toch ook een beetje een roep om een iets sterkere leider? <lacht> uh, nou, meer... Ik, wat, ik, wat ik heel erg zou willen is dat de dingen mooier werden gedaan. Gewoon okay. met meer schoonheid. Dat je, is meer ik... acteurs in de politiek dan? Nou, bijvoorbeeld, ik vind de, de retorica vind ik iets... dat is een, voor mij ook een soort van kunstvorm. Als iemand echt heel mooi kan speechen... en, en dat soort dingen heb, mis ik wel of zo, dat ik denk... Dat is niet dat... goed ontwikkeld in Den Haag? Nou, het komt in ieder geval niet naar voren. Nee, Hanne? Nou, ik vind dat wel mooi wat je zegt over schoonheid. Ik, denk dat het gaat, ik zie schoonheid dan liever als iets wat ook van binnenuit schoon als in opgeruimd... Hoe dat moet, okay. zijn, dat, weet ik ook, dat weet ik ook echt niet. En wat Sally zegt, het wordt steeds ingewikkelder. Dus hoe je zo'n systeem zou moeten opruimen of opschonen... dat weet ik nee. niet. Maar, het is misschien... maar we hebben heel erg geprobeerd... om onze, onze voorstelling te maken vanuit onszelf. Dus zeg maar, wij zijn dan vier... Um, ja, losgeslagen kunstenaars... die dan daar rondlopen. En we maken van alles mee. Dus het is echt een soort van Alice in Wonderland... met allemaal ontmoetingen. En, en onze gedachten gingen ook van links naar rechts. En dat hebben we geprobeerd om allemaal in die voorstelling te, te, te zetten. Dus het is echt een... Je volgt ons. Je gaat zeg maar ja. in onze hoofden mee door die gangen. Gaan jullie iets anders stemmen de volgende keer? Daar ja, heb ik totaal nog iets over niet over nee? nagedacht. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet, nee. Oké, okay. dat is wel interessant toch, Boris? Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit? Nee, want daar gaat, het niet, daar gaat het stuk niet over. Het was wel zo... Nee, maar dat als ik, je intensief in de inderdaad mens. kan kijken... kan je toch denken van die doet het veel beter dan ik dacht... of die doet het veel slechter dan ik dacht. Nou, interessant was dat uh, ik met jullie er ook... Uh, de acteurs ook over heb gesproken... dat zij op een gegeven moment dus niet naar de televisie gingen kijken... maar gewoon echt op, het, op de publieke tribune zitten eigenlijk zoals je ook naar het theater gaat... en Ui. gewoon heel lang naar, die, naar de voorstelling... naar de algemeen politieke beschouwing ging kijken. En dat zij, ongeacht wat ze stemmen... een heel erg groot respect kregen voor Mark Rutte... die dat ongelooflijk goed deden. Ja. En, um, tien en uur lang. Tien uur lang, vrolijk Oi, zijn, joi. maar ook heel veel inhoud. Dus en dat... Ik bedoel, ik heb natuurlijk tien jaar in Den Haag rondgelopen... Je ziet ongelooflijk veel mensen van alle partijen... van de SP tot aan de PVV, die heel hard werken. En eigenlijk allemaal best... Maar dat, even wat dat is uitgesproken nou weer leuker naar... als zij het zeggen... in plaats van jij als politicus. Nee, maar dat vond ik grappig dat, dat, dat, je, dat, dat samen... je dat zelf ziet. En dat, je, dat zij dus uh, los van hun politieke voorkeur, want daar gaat het helemaal niet over. Nee. Sorry, dat je niet. ziet van, wat interessant... dat er toch zoveel jonge mensen... zoveel engagement aanwezig is. Los van dat het soms over dingen gaat... waarvan je denkt van, ja, dat interesseert okay. mij echt niet. Het is tijd voor een prachtige uh, uh, uh, kunstvorm. Namelijk het gedicht van de dag. Gemaakt door Rensensink. Graaf. Rensel, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Heb je gemaakt? Ik ben geïnspireerd door het voedingsverhaal, maar dan, uh, mijn verricht heet Voeding van het Brein. De eerste jaren zijn heel belangrijk: epigenetica. Strelen met Streenberg, Borstvoeding met Marion Bloem. Apenkool van Andersen. Beter Freud eten dan stinkende spruiten. Elke ochtend. Drie boterhammen Bordewijk. Dan een omeletje, fritje, de vree. De darmen zijn je tweede brein. Constipatie met Klaus en kremer, Obstipatie met Oblomov. Laxeren met Lieve Joris. Vullen met een gulle lach. Tot slot van iedere dag een smoothie zinkgraven. We sturen dit gedicht op naar de familie Gené Rensen. Dat beloof ik je best. Dank je wel. En we zetten het op onze website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan Peter Plasman, Elma Draaier, Hanna Hoekstra, Saldi Harmse, Boris van der Ham, Nienke Beintema... Peter Verhaar, Christa van Wijnbergen, Wilfred en Lily Gené. Zometeen, Villa VPRO, Geochoms, uh, Donderdag Den Haag. Ja, veel politiek de ook. Gaan, ja. Waar jullie ophouden gaan wij verder. Wij gaan namelijk praten met Max van Wezel en Marguerite Kleiwicht over een boek op tv of roemloos ten onder. En in dat boek stellen zij zich de vraag... eigenlijk heeft televisie de democratie goed of kwaad gedaan? En uh, daar gaan we dus het over hebben. Maar ook over de kille ontvangst die het boek kreeg van de televisiewereld. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Half 4, Renate Evers, het NWS Journaal. Het ministerie van Defensie krijgt vier nieuwe onbemande vliegtuigen. Die hebben een groter bereik dan de drones die nu al in gebruik zijn. De toestellen kunnen over de hele wereld worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van vluchtelingenstromen. De man die vanmorgen werd aangehouden bij het kantoor van de Turkse premier Erdogan... had een nepbom bij zich. Hij had de politie gewaarschuwd dat er een zelfmoordaanslag zou worden gepleegd. Volgens Turkse media wilde hij aandacht voor zijn eigen financiële problemen. En Rotterdam heeft een nieuw gezichtsbepalend bouwwerk bij. De Rotterdam, dicht bij de Erasmusbrug. Het ontwerp van Rem Koolhaas is het grootste bouwwerk van Nederland. Het heeft 160.000 vierkante meter aan woon-, kantoor- en horecaruimte. En de grootste huurder is de stad Rotterdam. En de man die gisteren Po-nieuws-verslaggever Danny Goze klappen gaf... bij de ambassade van Angola... is een ambassademedewerker zonder diplomatieke status. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Goze was gisteren in Den Haag voor een reportage... over foutparkerende diplomaten en kreeg daar ruzie. En tot zover het nieuws. Is het nog een beetje rustig op de weg? Rijnland Zwaan. Nou, al niet echt meer, want er is alweer een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Europoort. En dat is nou net een hele drukke route aan het worden op dit moment. Tussen Rotterdam-Charloos en rotterdam IJsselmonde. 7 kilometer verder, twee rijstroken zijn dicht. Aan de andere kant van Rotterdam file ze op de A20 in beide richtingen bij Rotterdam Centrum. De A22, Velse-Beverwijk, daar is in de velse maar één rijstrook open. En dat komt omdat er rommel op de weg ligt. In beide richtingen staat er inmiddels 2 kilometer file.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Het illegale debat is nog niet voorbij... en kan toch nog wel eens een groot probleem worden in de coalitie. En hoe staat het met de pensioenonderhandelingen? Zaken die we na vier uur bespreken met ons politieke panel... waar vandaag GroenLinks-leider Bram van Ooyek aanschuift. Wie heeft meer macht? Den Haag of Hilversum? De politicus of de presentator? Hoe red je het als politicus zonder talkshowpodium? Op tv of Roemloos ten onder. Dat is de titel van het boek dat de journalisten Marguerite Kleijweg... en Max van Wezel daarover schreven. En zij zijn beide hier bij ons te gast. En uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. Zwitserland staat aan de vooravond van drie volksraadplegingen. Ze hebben alle drie tot doel om het verschil in inkomen... tussen de top van het bedrijfsleven en Jan met de pet te verkleinen. We praten met zwitserland correspondent Renske Hedema. Renske, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zondag gaan die Zwitsers dus uh, maar liefst over drie voorstellen stemmen... die allemaal dat doel dus hebben, het verkleinen van inkomens. Vertel eens, waar komen die voorstellen op neer? Nou, waar het op neerkomt, waar er zondag over gestemd wordt... is dat de hoogste baas in een bedrijf... nooit meer mag verdienen dan twaalf keer de jongste bediende. Nou, waar komt dat voorstel vandaan? Van de jonge socialisten. Dat is een volksinitiatief wat ze hebben genomen. En dat heeft al een aantal jaren gerijpt. En dat komt dus nu ter abstimmung aanstaande zondag. Nou, En waar komt het vandaan? Het komt natuurlijk vandaan dat de grote bedrijven, de multinationals, UBS, uh, Credit Suisse, Nestlé, Novartis, dat die hun topverdieners maar liefst salarissen betalen die 200 tot 299 keer zoveel zijn als de jongens in de postkamer of als de schoonmaaksters. Maar Renske, vind je net, uh, het een vooroordeel van mij als ik tegen je zeg dat dit wel het het laatste land is waar je zo'n voorstel van zou verwachten. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen... want het is natuurlijk iets waar ik uh, natuurlijk veel over heb nagedacht... en waar hier ook heel veel over gepraat wordt. En, en de vraag is dus eigenlijk... hoe kan het dat in dit fantastische paradijs, dit hoge lonenland... Uh, waar er bijna geen werkeloosheid is... en waar inderdaad topsalarissen worden verdiend... dat er zoveel uh, voorstellen met de socialistische inslag worden gedaan de laatste tijd? Wat is, wat, tot welke conclusie ben je gekomen? Na nou, dat nou, lange nadenken... Na dat lange nadenken ben ik... en ik heb het ook besproken met zo'n hoogleraar als Bruno Frey... die heel veel weet van... Uh, het is een econoom die ook heel veel onderzoek doet naar geluk... en hij kent Nederland ook vrij goed. En hij heeft er ook niet een eensluidend antwoord op... maar hij denkt hooguit... kijk eens, dus je kunt het je hier permitteren... en links kan het zich ook permitteren... en iedereen die kritiek heeft op de status quo... om heel ver te gaan in de voorstellen. Dan, dit is natuurlijk een klein beetje spelen met vuur in dit land... want als het ja wordt zondag... Ja. dan hang je, hè? Want een volksraadpleging is bindend. En zegt dus toch een meerderheid straks. Fantastisch idee jongens. Dat gaan we zo doen. Dan moet de regering en het bedrijfsleven. En het hele volk moet zich daar aan houden. En wat zeggen de peilingen? Komt er zo'n meerderheid? Nou, uh, Ze begonnen uh, dit initiatief met 50-50. Uh, voor- en tegenstanders, tegenstanders. Maar in de loop van de maand. Uh, zijn toch de tegenstanders. Uh, hebben een meerderheid gekregen. En uh, de mensen mensen die graag willen dat die verhoudingen terug worden gebracht... en dat die topverdieners op hun kop krijgen, die verliezen nu in de peilingen. Maar, Tessel, we hebben in maart hier ook een volksinitiatief gehad. En dat ging over ongeveer hetzelfde. Dat was ook een initiatief van een particulier... waarvan iedereen zei, dat gaat hij absoluut niet halen. En daar hebben 68% van de Zwitsers toch ja tegen gezegd. Dus het is niet helemaal zonder gevaar. Nee. Okay. Um, is er een stroming in de media die wijst op mogelijkheden de mogelijke nadelen van deze voorstellen... tot, ver, uh, tot verkleinen van die inkomensverschillen? Jazeker. He, want het is natuurlijk nogal een ingreep. Als jij gaat bepalen dat de overheid het loongebouw in een bedrijf gaat bepalen. En gaat doorlichten van ja jongens hoeveel verdienen we hier. En ik ga die, die verhouding 1 op 12 in de gaten houden. Dan krijg je natuurlijk een gigantische bureaucratie. En uh, er, er wordt ook gezegd luister eens even. Multinationals zullen vertrekken uit dit land. En alles, uh, je krijgt ook een, een uitval van belasting als die bedrijven verdwijnen. En je je, je Verstoort de sociale vrede, nou allemaal hmm. dat soort dingen. Maar in feite die grote topsverdieners zelf, die mengen zich niet in de discussie. Die zijn de grote afwezigen en daar zijn de Zwitsers eigenlijk heel erg boos over. Hmm. Die hebben niks te maken met de directe democratie, dus je weet niet precies hoe het gaat lopen. Nee, maar dat zou dus inderdaad nog wel even een duwtje kunnen zijn voor de mensen die zeggen juist het feit dat ze zich zo afzijdig houden maakt dat ik voor ga stemmen. Exact. Dat is precies het gevaar wat, waar Bruno Frey ook in het gesprek met, wat ik met hem had, die wees daar ook op. De Zwitsers zijn daardoor getergd en die hebben iets van... Uh, jongens, wij hebben hier een directe democratie en wij bepalen het hier. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat mensen het gevaarlijk en niet aardig vinden... Uh, dat de overheid zo diep ingrijpt in het particuliere bedrijfsleven. Is het gebruikelijk dat dan de vooravond van zo'n referendum... het kabinet met meningen komt... Nou, dat is niet aan de vooravond. Dat is al lang gebeurd. Want je oh. krijgt namelijk je, je paparassen in, in de bus eh, als je gaat stemmen. En daar staat precies in het argument van de voorstemmers... van de tegenstemmers, van de regering. Ook de media hier geven stemadviezen. Dus je bent en je eigen partij geeft stemadviezen. Als particulier ga je natuurlijk naar de stembus. Hè. Daar, ben je, daar ben je onafhankelijk van de partij waar je van eh, lid bent. Maar aan alle kanten krijg je stemadviezen. En die stemadviezen zijn al lang gegeven. En eh, nou ja, het is dus even de vraag wat iedereen heel stiekem, heel erg individueel in het stemhokje gaat doen. Oké, okay. Renske Hedema, dankjewel. Graag gedaan. Pst, één minuut. Een, een tijdje geleden heb ik twee vrouwen tegelijkertijd leren kennen. En de ene noemde ik het, het prinsesje... en de andere noemde ik het, het boerinnetje. En het prinsesje noemde ik zo omdat ze gewoon, gewoon heel erg mooi is...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 Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Onze correspondenten wonen deze week een uitvaart bij in hun standplaats. Gisteren waren we in Barcelona, waar de echte fans van de FC... een doodskist in de kleuren van de club krijgen... en het shirt meegaat in het graf. Vandaag is Metropolis tenslotte in Turkije. Een maker van joodse en christelijke graven... heeft daar de laatste jaren opvallend veel minder werk. Er staat een dikke hoge muur tegen dieven en grafschenders... hier om de christelijke begraafplaats midden in Istanbul. Ik ontmoet Janol Ekinje. Hij maakt al 38 jaar christelijke en Joodse graven. Maar er is steeds minder werk. Mer Mar çıkan Dit is marmer uit de Marmara Zee dat hier op de grond ligt, zegt Janol. Je, Ik gebruik meestal Marmara Marmer voor de graven... We lopen naar zijn schuurtje. De begraafplaats is prachtig. Er zijn bomen, ruimte, vogels fluiten. De stad lijkt heel ver weg. Er zijn zelfs konijnen. Het deurtje van de schuur gaat open. Een gereedschap. Een borsteltje, een hamer. Bu aşağı 100 bana kaldı. Babama ustasından... Deze hamer ja. moet zo'n 100 jaar oud zijn... Ik heb hem geërfd van mijn vader, mijn leermeester. En hij erfde hem weer van zijn leermeester. Op een leeg stuk grond tussen twee graven staat een werkbank met een stuk marmer erop. Chanol veegt het schoon, voert ondertussen nog een telefoongesprek. En dan tekent hij met behulp van een liniaal rechte letters op het steen: in het Grieks en het Turks. heb hem de vrouw is Grieks-orthodox met Turkse nationaliteit... maar haar kinderen spreken geen Grieks. Daarom wilde ze dat we alles in het Grieks en Turks zouden schrijven. Chanol heeft met pijn en moeite Grieks geleerd voor zijn vak. Hij spreekt van huis uit alleen Turks. Yani daha önce görden, en nu kan ben... ik makkelijker Griekse namen vinden in het register dan anderen... ook al ben ik niet Grieks. Chanol was eigenlijk van plan leraar Duits te worden... Ben bitirin, kadar... Maar toen ik in 1986 afstudeerde... werd ik gestationeerd op een school in het oosten... waar terroristische aanslagen waren. Hij besloot bij zijn vader, een gravenmaker... in de leer te gaan. Zijn vader leerde het weer van een Griek. Janot zet zijn werkbril op... en bijt dan de letters uit het steen. Ben bunu <gülüyor> yaşa, yazar, çizip, yazan yok. Niemand kan dit zo snel als ik... Niemand kan dit überhaupt meer. Veel grafstenen hebben sierlijke bloemen en krullen. Bak. Nu maken ze deze ornamenten met machines. Maar wij doen het met de hand om het originele te maken. De grafstenen springen daardoor meer in het oog dan bijvoorbeeld moslimgraven. Ze zijn ook duurder omdat er meer kwaliteitsmaterialen gebruikt worden en meer handwerk. Daarom maak ik het liefst dit soort graven. Hij maakt graven voor alle niet-moslims. Niemand heeft het hem ooit kwalijk genomen... dat hij als moslim grafstenen voor niet-moslims maakt. Maar er is steeds minder vraag naar zijn handwerk... Zeker sinds de financiële crisis. Kriz evvel, %50, yani %50'si voor de crisis kwam 50% van mijn klanten uit het buitenland. Vooral Griekenland. Zij bestelden graven voor hun ouders of grootouders... die in Turkije waren achtergebleven. Deze klanten zijn nu weggevallen. Veel Grieken uit Turkije zijn in de afgelopen decennia weggejaagd. Van de tienduizenden zijn er naar schatting nog maar een paar duizend over. Tabii, tabii, şu anda öyle. Helaas is dit het geval nu. Niemand vandaar komt meer hier. Door de crisis is met Pasen bijna niemand uit het buitenland gekomen om de graven te bezoeken. Dat was een bijdrage van Suzanne Koster. En volgende week onderzoek Metropolis Radio wereldwijd de verschillen in gevoel voor humor. Ik ben zeer benieuwd. Ja, zeker. Wie hebben tegenwoordig meer macht? Politici of presentatoren van de televisie? Rutte en Samson? Of Pauw, Witteman en Wester. Met die vraag gingen de journalisten Marke Liet Kleijweg... en Max van Wezel op pad in Hilversum en Den Haag. Ze legden de vraag voor aan Kamerleden, ministers, voorlichters... pindokters, programmamakers en Corrivea uit de oude doos... als Mies Bouwman en Koos Postema. En de titel van een boek, dat morgen in de winkel ligt... lijkt veelzeggend. Op tv of roemloos ten einde? Ten onder. Ken onder. Dat is veel ten erger onder dan ten einde Ger. Ja, nee ten onder ja, ten einde is ik, ook erg. Ik en... las de hele tijd ten einde. Ten maar ten het is onder. ten onder. En het meest vergelijke en het meest op jouw doen Vraagteken erachter. Dus in de titel zit alle mening. Markeliet en Max, welkom. We kennen jullie, we kennen elkaar, we zeggen dus je en jij. En dit is meteen de eerste vraag. Is dit jullie mening ook? Niet op tv of roemloos ten onder. Nou, absoluut. Dat is wel mijn mening. Als je niet op tv bent, ga je roemloos ten onder. En behalve jullie mening, is het ook de conclusie... na al die gesprekken die jullie met iedereen hebben gehad... Max, je, heb je last van de zon? Ongelooflijk, dan ja. Moeten we even iets ik ga het naar beneden nou doen. Is het ook de conclusie die jullie trekken... na alle gesprekken die jullie hebben gehad... dat dat ook de mening van al die mensen is? Ja, kijk, nu vraag je dat zo aan mij... van wat ik vind. Nou, ik denk dat als je, een, uh, als je iets wil betekenen in deze wereld... Uh, of in ieder geval je wilt bekend zijn... dan zul je op de tv moeten. Een politicus wil misschien niet bekend zijn, maar zal wel moeten. Anders kan hij geen invloed uitoefenen. Dus moet ook wel op tv. Het is ook een soort logica. Behalve dat het een mening is. Je moet op de tv. Hé Max? Absoluut. Ja. We hebben het die politici en hun voorlichters en spindogjes ja, ja. allemaal gevraagd. Welke media voor hun belangrijk zijn? En dan zeggen ze dus eerst ja, alle media. En dan moet je een soort top 5 van maken. van Welke zijn nou echt van levensbelang? Nou, dan blijkt dat er eigenlijk maar één krant bij zit. De Telegraaf. En de rest is echt Pauw en Witteman, ja. RTL Nieuws. En zijn er dan ook nog politici die een onderscheid maken, inderdaad. De tv, het medium kan ik me voorstellen. Maar een onderscheid maken in welk soort programma ze optreden. Welk podium ze krijgen? Ik denk wel dat daar, dat daar verschil tussen zal zitten. Ik bedoel, Lodewijk Asscher, die zal heel uh, uitgebogen. Gaan uh, naar, naar bepaalde programma's wel of niet gaan. Die is daar ook heel uitgesproken over. Wil ook niks kwijt over zijn privéleven. Wat in deze tijd bijna niet kan. En dan heb je natuurlijk aan de andere kant Ronald Plasterk. die, uh, die naar Ibiza gaat met pauwnieuws, Nieuws spuitende champagne en hummers. Hm. Kunnen um, jullie een rangschikking maken in belangrijkheid trouwens. Nou, wa ik Waar wilde wil even, je als ik eerste wil, liefst zitten? Ik, wil, ik wilde ook iets anders even zeggen. De, de, het idee van, als het je boek, de uh, komt. van het boek is uh, zeker. Is van Max, omdat Max, die al heel lang politiek verslaggever is in Den Haag, zoals we allemaal weten. Sinds de jaren 50, volgens mij de nah, Even 30. later. Ja. Ja. Even later. Maar dus een enorme, be ja, belangrijke transitie heeft meegemaakt daar zich zorgen begon te maken over het feit dat er zo ongelooflijk veel. Politici uh, de hele tijd mm. maar op de tv wilden en uh, dat het daar alleen om ging dat die, wat, hij zit naast me ik praat nu over maar omdat hij heeft er een enorm voor humor over aan de ene kant maar mm. ik had hem ik, ik merkte ineens dat hij bedenkelijk erover werd want maar, Max is het wel goed voor de democratie dat we dat Zorgelijk oude man, nee hoor. Want, uh, Hij is niet oud. Nee. Wel zorgelijk dan? Ja. Nou, zorgelijk over dat je, als je heel lang in die Haagse wereld hebt rondgelopen..... je een omdraaiing van verhou verhoudingen hebt zien gebeuren voor je ogen. Dat, uh, in het begin waren journalisten mensen. die beleefd aan politici vroegen. Heeft u even tijd voor me? En uh, tegenwoordig is het andersom. Het zijn de politici. en de mensen die ze daarvoor in dienst hebben. de, de, de, de beroemde spindokters. die echt uh, de hele tijd likkenbaarden. Langs, langs de mensen van Pauw en Witteman... en de wereld draait door... en RTL lopen van... hé hey Frits... Mm hé -hmm. hey, uh, Paul, hé hey Peter, hé, uh, hey, uh, ik heb misschien iets interessants voor je. Dus het is net omgedraaid. Het zijn nu de politici die zich bij de belangrijke journalisten Melden, proberen in de, te likken. In ja. plaats van dan. Nou, in te likken. Ja. Ja. Mm -hmm. En is maar, dat goed uh, voor de democratie? Uh, die vraag wilde ik stellen Even nog heel feitelijk dat de luisteraar even goed voor ogen heeft: uh, de, de volgorde in belangrijkheid. Kun je een rangorde in belangrijkheid aangeven? Staat het, uh, kun je het beste. In het uur journaal verschijnen of veel beter bij Pauw en Witte nou, uur journaal is te kort voor de meeste politici. Dus ja. politici komen heel graag in het uur journaal... vanwege het enorme bereik van het 8 uurjournaal. Ja. Maar het zijn quotes van 20 seconden. Dus ja. als je je verhaal kwijt wil en ook een stukje emotie wilt laten zien en iets over je jeugd wilt vertellen, zeg je iets. moet Dan je dat ook doen. Maar, er, nee, maar even die rang hoor, die wil ik graag even. Wat zou je nummer 1 zijn? Ik ook wat vragen. Nee, maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Nou, ik denk ook dat het, je, je kunt het wel ongeveer zeggen, maar voor de ene politicus je zegt het al, zei het zelf, of iemand zei het zelf al de ene politicus wil alleen die quote van 27 seconden en de ander wil nee. ook zijn emotie, maar niet iedereen wil hetzelfde, nee. maar televisie televisie en televisie dat ja. is wat ze willen. Okay. Maakt niet uit waar. Nee, maar okay. Maakt niet uit waar, maar dan kan je je nog afvragen... maakt het uit wat. Want Max, jij zegt... ze vinden het uh, acht uur journaal tekort als ze hun verhaal kwijt willen. Maar dat is nou juist ook een kern in jullie boek. Dat is vaak wat ze ook... op die podia van die talkshows niet kunnen. Omdat daar niet van hen verwacht wordt... dat ze daar met een uitgebreid ingewikkeld, nee. ingewikkeld politiek verhaal komen. Ja. Maar dat ze ook... Ja. en daar, er is op zich is niks zo... op tegen om ook... Nee, wat Maar dat stel je zelf gerust met... Uh... Natuurlijk, het is maar acht minuten. En dan zes minuten moet ik natuurlijk over mijn jeugd praten. En, en uh, moet ik ook in discussie met die sporter die aan tafel zit, of die, die zanger die aan tafel zit, of boekschrijver die aan tafel zit. Maar dan smokkel ik mijn politieke boodschap in die laatste twee minuten er toch in. Dat is hoe zij daar zelf over praten. Of ze hebben twee dingen. Aan de ene kant kan je naar buitenhof gaan om je, om je serieuze boodschap Nieuwsuur. te kondigen. En daarnaast uh, hoop je, uh, kan je naar uh, ja, koffietijd gaan om een groot publiek. Te. Je moet het allemaal ja. kunnen. Je moet heel veel kunnen. Als Politicus. Ik heb ook wel met ze te doen. Je zal maar politicus zijn. Even uh, over de verandering. Hè? Uh, uh, Margeliet zei over Max. Maar Max, jij maakt je dus bent je langzamerhand zorgen gaan maken over de ontwikkelingen. Kunnen we een moment markeren? Er wordt heel vaak gezegd dat desastreus verlopen verkiezingsdebat. Uh, waar Melkert bij zat, Dijkstal VVD en Pim Fortuyn. dat dat een omslag geweest is. Ja, het begint denk ik iets eerder. Maar iets, iets eerder. Je ziet in de jaren negentig opeens politici hele gekke dingen dingen doen bij Paul de Leeuw en bij Henny Huisman. en zo'n beroemd voorbeeld die heeft er spijt van gekregen namelijk later was Hans Dijkstal nu overleden VVD-leider die saxofoon speelde. Ja, die hè? werd overal gevraagd om saxo saxofoon te spelen en heeft dus op een bepaald moment een stuk geschreven van ik wil geen saxofoon meer spelen. Ik ben bang dat de, de oude woordcultuur, de oude schriftelijke cultuur, de oude krantencultuur helemaal verdrongen wordt door beeldcultuur en voor hem betekende beeldcultuur of die weer die cowboyhoed wilde ja. opzetten en saxofoon wilde spelen. Dus hij heeft op een bepaald moment ook ik doe het niet. Meer gezegd. En dat was vlak, vlak voor de opkomst van Pim Fortuyn. Maar da dat is wel een moment. We beschrijven bijvoorbeeld het eerste grote lijsttrekkersdebat van RTL. Ja. In het jaar van Pim Fortuyn. Gepresenteerd door Henny Huisman. Midden in de Henny Huisman Sound, House, Mix, Uitland, Sound Mix Show. Ja. Met een catwalk waar, uh, waar Paul Roosemuller en Hans Dijkstal en Ad Melkert op moesten komen. Dus dat was wel het begin van de vermenging van politiek en entertainment. Ja. Marguerite, de programmamakers hè, die jullie gesproken hebben. Niet alleen uh, uh, Pauw en Witteman. Um, wat zeggen die over de verantwoordelijkheid die ze hebben? Wat zeggen ze over, wat zien zij als hun taak? Want we kunnen natuurlijk zeggen, ja, die politici die willen zo graag. De programmamakers bieden toch een podium aan hen, maar met welk... Doel. Doen ze, daar ze iets dat? Ja. Gaat dat alleen om de kijkcijfers? Is dat of of willen, ze de, willen ze daar iets mee? Nou, ik denk dat tegenwoordig dat, dat programmamakers met name willen dat politici hun boodschap zo helder mogelijk overbrengen en zo duidelijk mogelijk overbrengen. En daar, dat, is een, een, een, een, uh, eis, dat is een gelegitimeerde eislijn? Dat is een gelegitimeerde eis. En een stukje emotie. Ja, maar je, je je, uh, je, ik denk ook dat. Uh, uh, maar dat is. Wat ik zelf een beetje vind. Is dat, uh, uh, dat journalisten ook steeds meer eisen van politici. Ook. Ik bedoel de, de, de gevraagde, het gevraagde uh, interview van Twan Huis met, uh, met Cohen. Ja. Waarin die moest uh, weten hoeveel een casino wit kost. Wat hij dan wel wist. Maar hij wist weer niet hoeveel. Uh, ja, hij, hij wist ook waren. wel veel niet. Maar ja. de, de, het is ook een soort. Uh, het is niet meer wat heel erg goed is. Uh, excellentie hebt u eventjes voor mij. Ja. Maar het is ook op een bepaalde manier manier opdringerig en, en uh, je mag echt daarom zei ik net, je zal maar politicus zijn, mm -hmm. je mag geen misstap maken en dat geldt voor alle, voor alle politici van alle partijen ja. en ik maar... denk dat het vak wat wij beoefenen van journalisten, dat uh, ja wat ik altijd wel jammer vind is dat wij slecht zijn in de hand in eigen boezem steken of onze eigen plek een beetje kennen, bescheidenheid is bij de, bij de presentatoren en in interviews van grote talkshows, hoewel bij Paul Witteman gaat het eigenlijk wel goed. Maar met name bij, uh, bij nieuwsvoer is het niet altijd even aanwezig. Ja. Max, uh, over, toch over die politieke bedoeling of, of de gedachte die erachter zit... dat wordt toch gesuggereerd door de eindredacteur van Paul Witteman... die er eigenlijk vanuit gaat, staat duidelijk in jullie boek. De politici zijn gewoon verplicht om te verschijnen. Er ontstaat vervolgens een discussie tussen hij... Paul en Witteman... Uh, maar dat suggereert ja. dat ze er iets mee willen. Nou, Vooral de eindredacteur van Pauw en Witteman... heeft daar een uh, hele strenge opvatting over. Herman Meijer heet die. En, uh, ja, hij. Hij vindt dus dat politici eigenlijk de plicht hebben... verantwoording af te leggen aan tafel bij programma's als Pauw en Witteman. Democratische, plicht. Democratische ja. plicht. Maar jullie vinden dat niet... Dat is maar even nee, dat naar is jullie, jullie een mening keuze, gevraagd. Natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Okay. Nee, een politicus moet zelf weten. Als hij in stilte wil leven, moet hij, moet hij dat ook doen. Als hij alleen maar wetten wil maken en helemaal niet op... op er bestaat, nee, ik vind, ik vind het een beetje arrogant. Ik omvatting. Ben ik ben het niet helemaal uh, met je eens. Ik dat denk dat het een wel dat een politicus een minister of een politicus moet kunnen vertellen... waarom hij in de politiek zit en wat hmm. hij wil. Anders moet je dat ja. niet doen. Nou, nee, nee, nee, publiek als ambt. je gevraagd wordt bij Pauw en Witteman <coughs> dat je moet opdraven. Dat nee. is de gedachte. Nee. Maar Max, uh, even wat dat o, betreft... Opvatting ook weer aan Jeroen Pauw en Paul Witteman voorgelegd, ja. die daar iets milder over ja, ja, ja. Nou ja, ja, die zijn het onderling ook niet helemaal eens. Ja, nee. um, wat verklaart nou de redelijk kille ontvangst van dit boek... in de televisiewereld? Die hij vertelde daar van de week aan ons over. Wat is daar nou de reden van? Nou, ik denk dat journalisten in zo'n algemeenheid... niet zo ontzettend van boeken over journalisten... Maar ze hebben houden. er aan meegewerkt zo? Jawel, maar journalisten zijn touchy volk. Dat geldt niet alleen voor tv-journalisten. Dat geldt ook voor werkbladjournalisten, krantenjournalisten... en radiojournalisten. Zeker. Het is ongeveer de laatste beroepsgroep die van uh, er een paar, een kritiek he? op hun huid. Ja, maar is, het, maar is het gerechtvaardigd dat ze er een beetje uh, pissig over doen? Want vinden jullie dat jullie zelf een soort, uh, een soort boodschap in dat boek hebben gelegd? Van jongens, jongens, het gaat helemaal de verkeerde kant op nee, en het moet anders. Het is voor mij opnieuw dat, dat, uh, dat het niet uh, vriendelijk is ontvangen eerlijk gezegd. Ik, ik, is, wat is er aan de hand? Nee, nee, nee, maar Max, Max heeft hier en daar wat, wat reacties oh nee, nee, het gekregen. Is een, het is een algemeenheid dat journalisten... hoewel ze altijd uh, heel veel kritiek op anderen hebben... heel slecht tegen, ja. tegen kritiek op journalisten kunnen. Daar dat ging het over, voor. dat zei ik. ik vind het een heel mild boek, eerlijk gezegd. Ja. Ik vind het helemaal niet hard uithalen ja, maar daarom, vond, boek... daarom vroegen wij ons af... Why? Nee, maar ik, ik heb ook, ik, het is nog niet ontvangen. Hm. Dus, Daarnaast heb... pakken al mensen die het pdf-ding uh, al gelezen hebben... zoals Tessel en ik ook. En waren die daar pissig over dan? Ja. Nou, nee, dat heb ik niet gemerkt. Max die vertelde nee, dat hij zoals ik het was. nu zei. Dat journalisten niet dol zijn hm. op kritiek op journalisme. Maar dat is niet specifiek voor tv-mensen. Dan kan je heel veel over radiomensen vertellen. En over krantenmensen misschien ook wel. we een andere ook wel. keer doen? Ja. Goed. In elk geval ligt het boek morgen in de winkel? In de winkel. ja. ja. Laten, waar is het? al oh, hier, ja. Op tv of roemloos ten onder. En dat laatste, dat is toch een constatering. Want er staat geen vraagteken achter. Zo is het nu eenmaal. Op zo, is het nu eenmaal. zo is het nu eenmaal. Het is, is ja, dus allemaal op tv, jongens. Ja. Voorlopig blijven wij lekker hier achter de microfoon op de radio. Wij zijn zo meteen terug naar het nieuws met ons politieke panel. Uh, waar Bram van Ooyek uh, vandaag aanschuift. Tot zo.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy.